4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines en US Airways gaan fuseren. De directies van de twee luchtvaartmaatschappijen zullen dit later vandaag bekendmaken, zeggen verschillende Amerikaanse media. Daarmee ontstaat de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf neemt de naam American Airlines over. Het telt 900 vliegtuigen, 95.000 werknemers en is goed voor 3200 vluchten per dag... Het oude American Airlines vroeg in 2011 uitstel van betaling aan. Het moest daarna op zoek naar een partner. U.S. Airways is de helft kleiner, maar financieel veel sterker. De fusie moet nog door een mededingingsautoriteit en een rechter worden goedgekeurd. Minister Kamp is positief over het idee om de regeling rond cookies op internet te vereenvoudigen. VVD-Kamerlid De Liefde kwam met dat voorstel. Van iemand die niet actief aangeeft dat hij cookies accepteert... wordt dan automatisch aangenomen dat hij geen problemen heeft met de bestandjes. Websites plaatsen cookies omdat gebruikers daarmee herkend kunnen worden... als ze terugkomen op de site. Kamp gaat bekijken of de wet moet worden aangepast... om het impliciet geven van toestemming mogelijk te maken. De Venezolaanse president Chavez ondergaat na verschillende operaties nu moeilijke en gecompliceerde alternatieve behandelingen tegen kanker. Dat heeft vicepresident Maduro bekendgemaakt. Chavez werd vorig jaar vier keer wegens kanker geopereerd op Cuba. Hij is sinds 10 december niet meer in het openbaar gezien. Toen de president ziek werd, is gemeld dat hij kanker in het bekkengebied had. Nadere informatie is verder niet gegeven. Critici vinden dat er onnodig geheimzinnig wordt gedaan over de gezondheidstoestand van Chavez. Ze vrezen dat het land verlamd raakt door de afwezigheid van de president. Maar in regeringskringen wordt gezegd dat Chavez vanaf zijn ziekenhuisbed nog altijd het land bestuurt. Dan nog het weer. De bewolking neemt toe en het vriest licht tot lokaal matig. Overdag valt vanuit het westen de dooi in. Dat gaat gepaard met sneeuw en mogelijk ook lokaal ijzel. Er staat een stevige zuidenwind en het is middags net boven nul.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 Before noon, And when the sun it rises So it always rises soon Cause I spend my nights hiding at the moon yeah, I never sleep Sleep Sleep No but just reach Reach, reach. I can feel it on the Don't know why I can't get no sleep. Don't know why I can't get no sleep. Don't know why. Spend my night shooting at the stars. Trying to change the world this time. And I know it's a long shot, but it's working out so far. So I spend my night shooting at the stars. I never get sleep, sleep, sleep. Just read Chaves, president van Venezuela, die ernstig ziek is. Volgens mij zal hij te zijner tijd vanuit het Namens nog het land besturen. Dit is de nacht in Dans bij de Vader radio in het derde uur tussen 4 en 5. Met zoals gebruikelijk tussen half vijf en 5. Aandacht voor het cabaret. uitsprekers met koppen van afgelopen week. Maar ook de twee columnisten die er afgelopen zaterdag waren, die kun je nog een keer terug horen. Tweeter Martijn Koning en Wim Daniels. En er was ook nog dat optreden, het hele fraaie optreden van uh, het um, duo. Een meisjesduo, naam. Nou, dat klinkt wel heel jeugdig. Uh, het mededuo van en bloem. Uh, uh, ook van hun hoor je een liedje. Maar dat pas over een uh, klein half uurtje. Laat je eens een andere dame horen die vorige week de gast was in uh, het programma Spijkers met Koppen. En ...daar ook een heel vrij optreden heeft gedaan. En ook dit liedje zong ze daar, dus te vinden op de meest recente album. Je kan haar vanavond gaan zien en gaan beluisteren als je wil. In Paradiso, want daar doet ze een optreden. Hier is een liedje met Van Estef met One day. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I... rich man can't imagine born ...deze vrouwelijke versie van een hit van As If Ever Done. Je hoorde One Day van wie? Janne Schaar, inderdaad, een Nederlandse zangeres... ...die vorige week in het Spijkers met Koppen haar liedjes zong... ...en dat dan vanavond zal doen in Paradiso. One Day hoorde je van haar Elbow. One Day Like This... deze nog uh, graag gezien gasten op Pinkpop. De band met Gay Carvey als boegbeeld. Elbow, One Day Like This. Een hit voor het gezelschap in 2009. Op dit moment is het vrij rustig. Daar wat gaat het om het toerschema van de band. Waardoor wij gevoeglijk kunnen aannemen dat ze zich bezighouden... met uh, het maken van een nieuw album. Waar we weer eens naar uit kunnen kijken. Elbow, dus One Day Like This. Over nieuwe albums uitgesproken. Uh, er komt... Uh, Binnenkort, 6 maart, zal dat zijn, een album uit van een straatzanger uit Utrecht. Rupert Blackman is de naam van de jongen die je regelmatig kan tegenkomen... in het Utrechtse straatbeeld. Dan verkoopt hij zijn eigen... CD'tjes, maar ook verkoopt u dan al uh, kaartjes, want 6 maart dan uh, is er een speciale show in uh, Echo in Utrecht, waarbij zijn nieuwe album dan ten dopen zal worden gehouden. Van dat album laat ik je luisteren naar Run Away With You. Of Run Away With Me. Oh, Even groot verschil is dat. Rupert Blackman dus. Run Away With Me Let's take a long Riding road down to the sea Run away with me We'll catch a train Ride through the hillside Till we find a place Where we can be Lost but found Bound but free So run away Let's leave this old town in the dust Let's get on back to focusing on us Run away with me Cause I've missed your little hand in mine We've wasted so much time Let's just be Lost but found, bound but free But maybe, baby girl, we'll take on the world On and on, we'll never stop Let's give it a shot So run away with me Let's jet out from London Town to NYC Run away with me I'd give everything I've got if we could be lost but found, bound but free Ooh, I guess it's safe to say you can't always see what you got But maybe baby girl we'll take on the world On and on We'll never stop, let's give it Ooh, ooh, ooh. We could start something. Runaway with me, dat is vinden op The Lights of Home. Dat wordt dan de debuutcd, CD, debuutalbum voor Rupert Blackman, wat ik zei, een Engelsman die al uh, geruimte in Utrecht woont sinds 2008. Zijn uh, Minute of Fame had hij een tijdje geleden. Al toen hij mocht optreden in de wereld draait het door een uh, drie Minutes of Fame. Dan natuurlijk nu in de nacht vind ik, anders bij dezelfde varen, maar dan op radio 1. Dat is muziek uit de jaren 60. Hier is uh, Kiki D. Jews, zo heet ze uh, officieel. Ook geen onaardige naam, als ik hoor ze toch voor om zich. Uh Kiki Dee te noemen in het artiestenleven. In de jaren zeventig heeft ze een paar hits gehad hier in Nederland. I've Got The Music In Me, een van de allereerste troetelschijven... op Hilversum 3. En dan was ook nog dat duet met Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Maar haar carrière begon al in de jaren zestig, jaren zestig... in Engeland, waar ze onder andere deze hit had... Why Don't I Run Away From You. Begeleid trouwens door een orkest van Les Reed... We'll Het orkest van Les Reed die we dus hoorden bij die plaat van Kiki D. Why don't I run away from you? Maar dat orkest heeft ook uh, bijvoorbeeld Dave Barry bijgestaan bij plaatopnamen. En Tom Jones en The Fortunes. Maar de naam van Les Reed is vooral bekend geworden met het melodietje dat ik hier zo juist liet horen. Het was uh, begin jaren zeventig, eerste helft van de jaren zeventig, de tune van... Uh, Radio Noordzee Internationaal, de zeezender die voor de kust van Scheveningen lag naast het centrum van de Noordenei van Radio Veronica. Ja, dat waren nog eens steden. Man of Action hoorde je van het Les Suites Orkest. En dit is nieuw, Jokokka ga je horen. Window, trying to figure out just what to do. Last time that she gave her heart away It came back broken in two Like an old abandoned car She parked it down on the lonely avenue And she forgot about it Till the day she laid her eyes on you And her heart said Fire it up And her soul Fire it up, and the mind said, "Fire it up. Let love live again." You sitting in a subway station, watching as the trains go flying by. Used to hate the black man till the black man reached out and saved his love Rescued the world Searching for a reason to believe in What makes this big ball turn But if we hold on to each other Give love, show love For all love's and worth Yeah, pay my call us crazy, but tell me doorgaan en hoe. Om hem te horen en ook om te zien. Uh, alles is een beetje stram af en toe het toneel. Maar dat, uh, ja, ja, dat is dan wel weer de charme als je hem ziet optreden. Jockocker, nieuw materiaal van hem is uh, uitgekomen. Fire It Up is de titel van zijn album. Al album een tijdje uit. Het kwam officieel uh, begin november uit. Maar uh, er is een weinig rugbaarheid aangegeven. Vreemd, want het is een fraaie album geworden. Jocker, Fire dat is de, de single van dat album geworden. En in mei. 2 weten 10 mei en 11 mei dan doet hij twee optredens in Nederland. Het eerste optreden dat zal zijn in de HMH in Amsterdam-Zuidoost. En een dag later zal hij optreden in het klokgebouw in Eindhoven Jokokken dus. En zo dadelijk. Het leukste uitspijkers met koppen van afgelopen week. En ook het optreden van Vanden en Bloem. Maar eerst Peter Schullingen. Alles klaar. De micro heeft dan nog een paar vragen. Doch, der Countdown läuft. Effektiviteit bestimmt das Handeln. Man verlässt die blind op den anderen. Jeder weiß genau, was voor ihm abhängt. Jeder is im staat, doch welke. Goedemiddag en uh, fijn om hier te zijn uh, op aarde. Uh, toen ik van de week wat dozen aan het opruimen was... vond ik een foto van mezelf als klein jongetje tijdens het carnaval. Ik was verkleed als astronaut. Ik had me helemaal ingepakt met aluminiumfolie... en een metalen emmer met twee kijkgaten op mijn hoofd. Ik zag eigenlijk uit als een soort wandelende overschotel. Maar ik wilde vroeger astronaut worden en dat is uh, niet gelukt... Um, ja, ik was toen nog maar pas een jaar of vijf en ik wist toen nog niet dat ik daar later veel te dom voor zou zijn. En ik heb geen verstand van ruimtevaart en zo. Dat is allemaal veel te ingewikkeld. Ik vind het al wonderbaarlijk hoe ze zo'n heel leuk stukje speelgoed in een chocolade-ei weten te krijgen. Maar ik vind het wel bijzonder fascinerend. Iets wat me vooral opvalt aan de ruimtevaart zijn al die krappe ruimtes. Alles in de ruimtevaart is krap. Kleine cabines in de raket, kleine ruimtes en gangen in de space stations. Alles is klein en krap. Het heet, en dan heet het de ruimtevaart. Ze zouden het eigenlijk nauwelijks ruimtevaart moeten noemen. <lacht> Ik ben ervan overtuigd dat we ons ooit als mensheid van de aarde zullen verplaatsen... ergens de ruimte in, maar ik denk niet dat er over tien jaar al mensen op Mars wonen. En daar denken ze bij non-profit organisatie Mars One anders over. Zij verwachten in 2023 in staat zijn mensen permanent op Mars te kunnen zetten. Een one-way ticket wel te verstaan. En je kunt dus niet meer terug... Hotel California van de Eagles klinkt al zachtjes op de achtergrond. Over een paar maanden al worden de eerste kandidaat astronauten geselecteerd. En die worden dan acht jaar getraind in een nagebootste basis in een woestijn... die eruit ziet als een soort klein boven de gronds hobbitdorp. En alles zal te volgen zijn via televisie en internet. Dat is al een klein beetje verdacht. En iedereen van boven de 18 mag zich inschrijven, want dat is het mooie aan Mars One. Je hoeft niet per se iets te kunnen op bijvoorbeeld technisch of agrarisch gebied. Ze zoeken mensen die het mentaal aankunnen om de aarde voor altijd voor wel te zeggen... en een nieuw bestaan te willen opbouwen op Mars. En ze bieden in principe iedereen de mogelijkheid om een beroemde ontdekkingsreiziger te worden... als Columbus of Marco Polo of Dora. Ze omschrijven de perfecte kandidaat als iemand waar iedereen graag mee op een onbewoond eiland zou willen zitten. Oftewel, Eva Jinek zoeken ze. En even namens alle mannen van Nederland, go fuck yourself, Freek vonk. Vuile mazzelpik. Wat ben ik jaloers op die gast, zeg. Kan die niet zo snel mogelijk de ruimte in worden geschoten? Blijf van Eva af, Freak, en maak anders een documentaire over pijlstaartroggen. Dat zijn ontzettend interessante dieren. Maar goed. Ze zoeken mensen die goed in staat zijn om relaties op te, bouwen, op te bouwen en te onderhouden. En ik betwijfel of mensen die hun familie en vrienden voor altijd verwel kunnen zeggen... de juiste mensen zijn die goed relaties kunnen onderhouden. Maar goed, je moet mentaal sterk zijn, want het is geen pretje op Mars. Er zijn barre omstandigheden. Temperaturen tussen de min 40 en min 100 graden bijvoorbeeld. Min 100 graden. Wetenschappers hebben onlangs berekend dat op zijn vroegst pas in het jaar 4835... de NS de eerste trein op Mars kan laten rijden. Ik denk niet dat er over 10 jaar mensen op Mars wonen. De techniek is er nog niet. En het is onmogelijk exact na te bootsen hoe het op Mars echt zal zijn voor een mens. Ik volg ook de bevindingen van de Marsrobot Curiosity ook op de voet. Mars-robot Curiosity, het aandoenlijke neefje van Wally -E die Mars aan het onderzoeken is. Zo'n schattige robot, hij vindt de hele tijd stukjes die van zichzelf zijn afgevallen. En de robot heeft nu zoveel stukjes van zichzelf klaargezet om te versturen... dat ze bij NASA bang zijn dat hij een ingenieus plan heeft bedacht om zichzelf stiekem terug naar de aarde te krijgen. En want zelfs voor een robot is het daar te zwaar. Ik heb mijn bedenkingen bij de goede bedoelingen van non-profit organisatie Mars One. Het is verdacht, iedereen mag zich aanmelden en het wordt opgenomen en uitgezonden over de hele wereld. Het zal gefinancierd worden als een soort Big Brother project en de adviseur van het project is onder meer Paul Reumer, een van de bedenkers en producent van Big Brother. Non Profit-organisatie met ballen. Dit is keiharde televisie. Je, een duikplank, een schans, een raket. Het ligt zo voor de hand. Dit is de volgende stap. Big Brother in de ruimte. Ik ruik de kruiddampen van een kijkcijferkanon. Ik ruik een mol. Dit is John de Mol. Hij houdt zich nu een tijdje op de achtergrond. Maar in korte tijd zullen de eerste mols molshopen verschijnen op Mars. En, weet je, sponsors zijn ook makkelijk te vinden. De grote merken staan al uit in de rij. Denk alleen maar aan de bekende chocoladereep waar ik de naam niet van ga noemen. Maar wel heel veel met Mars te maken heeft. <lacht> En er zijn genoeg mensen die denken dat ze kunnen zingen of kunnen dansen. En zo zijn er ook genoeg mensen die denken dat ze de ruimte in kunnen reizen. Hier gaan een heleboel aandachtsgeile idioten verpakt in aluminiumfolie zich voor aanmelden. En die gaan helemaal doordraaien en worden knettergek. Briljant verzonnen. Ik blijf hier op aarde, maar ik ga straks zeker voor de buis kijken met een biertje en een lekker bordje overschotel. Gegoed. Enough never broken down, but I want calm clouds. Not be afraid to fall, 'cause I I wouldn't know the taste of tears. I wouldn't know that I'm no fear at all. Give me one chance to start again. I would much better, I would be much better. I wouldn't make the same mistake, so I know it's yours to make. I would do much better. Feest. Wat zeg ik? De hele wereld viert feest. Deze week werd in de VS een nieuw primgetal ontdekt. Met de rekenkracht van duizend computers kon het getal gecontroleerd worden. Dat is namelijk een heel groot getal. Om precies te zijn, 2 tot de macht 57.885.161 min 1. Feest in de mathematische wereld. Maar niet iedereen is blij. Een van de tegenstanders van het primgetal is aan me aangeschoven Lars Valstar. Meneer Valstar, welkom. Ja, dankjewel. U bent, dat zie ik aan alles. Niet blij met het nieuwe priemgetal? Nee, ik zou het liefst ook helemaal geen woorden eraan vuil willen maken. Maar jullie vroegen mij en ik ben hier nou toch. Dus laten we het er maar even over hebben ook. Maar wat is er aan de hand dan? Ja, dit is zo'n ongelooflijk triest getal dit, toch? Maar, maar, maar wat stoort u aan dit getal? Alles. Ja, tuurlijk, maar kunt u iets specifieker zijn? Nou, ja, hoe specifiek wil je het hebben? Ik, ben, nou, ik heb voor de grap een stukje opgeschreven van het getal. Zal ik dat doen? Heel graag. Dit is het begin van het getal, hè? Eerste zes cijfers, eerste zes nog maar. En dan al zo de plank misslaan. Maar goed, komt-ie. 581887. Ja, en? Vind jij dat normaal? Nou, ik heb er niet echt over nagedacht, ja. Echt. Nou, smaken verschillen, maar kom op zeg. Vijf, Hoe oud ben je nou? He? Dat is toch geen begin van een priemgetal? Let, let trouwens ook op die tweede acht, hè? Acht, Ja, en? Nou, kijk, ik ben heus niet zo eentje die zegt... er mag geen acht in een priemgetal zitten. He? Ik ben een realist. Ik ben een realist. Ik snap dat er een acht in een priemgetal moet zitten. Ja. Maar het gaat om de manier waarop, tof. En die is zo en triest. Ja, Maar goed, alle begin is moeilijk, Tuurlijk. zeggen ze dan. Hè? Laten we ze een kans geven. Laten we eens even kijken wat dit o oh zo fantastische, super deluxe, fenomenale priemgetal. waar we allemaal zo verschrikkelijk blij mee moeten zijn... wat die allemaal nog voor ons in petto heeft. Wat zijn de volgende zes getallen? Luister je? Ja, ik luister. Echt? Dat ja. is belangrijk, nee, hè? is dus de reden dat ik zo boos ben. Ik luister. Eerder hoort. Zweer je het op de stelling van Pythagoras en de Fibonacci-getallen? Ik zweer het. Ja, waar ik me overigens ook groen en geel aan zeggen. Ja, ja, ja. die Fibonacci-getallen. Ja. Maar dat zijden. Heel graag. Goed, komt die. Dus we hadden 51887 gehad. Hè? Ja. Houd dat even in gedachten. Ja, ja? Ja, ja, ja. Nou, zou ik ook liever niet doen. Hè? Ik zou ook wel iets leuks weten om in gedachten te houden. Hè? Gewoon een mooie vrouw of zo. Of lekkere pizza met champignons. Maar goed. 581887. En dan komt daarna. Hmm. En ouders met kinderen moeten misschien even de handen voor de oren van de kleintjes houden. Want dit kan traumatisch zijn. Dan komt de o, zo geniale ja. cijferreeks. Stromgeroffel, tromgeroffel, tromgeroffel. Ja, ik krijg bijna mijn strot niet uit, joh. Ja, het doet toch maar, het duurt een beetje lang zo. Oké, okay, nou vooruit dan. 266232 en voor die mensen die denken 266232 dan zal ik wel verkeerd hebben verstaan. Er is vast iets mis met mijn ontvangst van mijn radio. Nee hoor, u hoort het goed. 266232 mag ik een teltje dolf? Mag ik een teltje? Maar goed. Luister nou, het is een priemgetal. Het is deelbaar door één en door zichzelf. Ja, dat is ook wel het minste wat je van een priemgetal mag verwachten toch? Verdomme, mijn Rond is ook deelbaar door één en door zichzelf. En die Sofia dood. Huh? Mijn schoonmoeder die is ook deelbaar door zichzelf. De meest verschrikkelijke dictators waren allemaal deelbaar door zichzelf. Meneer Valster? Ja? Hoe gaat het met u? Hoezo? Nou ja, u maakt een beetje overspannen indruk. Ja, dat klopt. Ja, daar ben ik ook. Dat is wel een beetje pittig allemaal. Wat is er pittig? Ja, dat het mijn feestje zou moeten zijn. Ik ben er vijftien jaar mee bezig geweest. Dan komen die klote kut-amerikanen ineens. U, u, u, u was ook bezig? Ja, dag en nacht. Ik heb de geboorte van mijn kinderen gemist. Mijn vrouw is bij me weg. Ik was alleen maar aan het rekenen, rekenen, rekenen. Die tering-jankies hadden duizend computers. Weet je wat ik heb? Nou? Ah, een casio en een lamme arm. <lacht> Dieve Maar goed, ik heb alweer een nieuw wiskundig probleem om met me bezig te houden. En wat is dat? Hoe groot is de kans dat mijn vrouw en kinderen bij me terugkomen? En hoe groot is die kans? Nou, Het is een te groot getal om hier helemaal voor te lezen. Maar het begint met 0,000000 000 en de rest staat op mijn website. Dank u wel. Tot ziens. Brand Korsjes vindt dat de voormalige SNS-bankier van Keulen zijn bonus moet terugbetalen. Om dat te onderstrepen, noemde Brand Korsjes in een Twitterbericht van Keulen deze week een boerenbraatlul. Boerenbraatlul is een woord dat uit drie delen bestaat. Boeren, braad en lul. Het woord is een variant op boerenbraadworst dat we beter kennen in de verkorte vorm braadworst, maar ook als metworst. Metworst is worst gevuld met varkensgehakt. Het woorddeel met is hier eigenlijk het Engelse meat, vlees. Je zou dan ook kunnen zeggen dat Jellebrand Kostjes een oudbankier, een boerenvleeslul heeft genoemd. In het dagelijks gebruik is een vleeslul een penis van een behoorlijke omvang... die in stijve toestand nauwelijks groter is dan in slappe toestand. Dit in tegenstelling tot de bloedlul, die in slappe toestand juist vrij klein is... maar in de erectiestand nog behoorlijk groot kan worden. In sommige gevallen zelfs het dubbele van de lengte in ruststand. Qua lullen kent de Nederlandse taal een aardige variatie. Naast de boerenbraadlol, de vleeslul en de bloedlol, is er bijvoorbeeld ook de beschuitlol. Een vreemd woord is dat, beschuitlol, want hoe verhoudt een lul zich tot beschuit? Be van beschuit is eigenlijk bies, twee keer, bies, bies. Schuit zelfs is een zware verbastering van het Frans-Latijnse kokkus. Daaruit mag u niet concluderen dat een beschuitlol een lul in het kwadraat is, maar het is wel een lul die twee keer gebakken is. Want dat betekent het woord beschuit, twee keer gebakken. Vroeger had je ook iets waarvan men zei dat het dwarsgebakken was. Dat was Bums, een broodmerk, dat destijds ook heeft geleid tot het woord dwarslul. Dan heb je de droplul. Een droplul is een ontstaalgebruik, net als de beschuitlul een sukkel. Drop heeft als verkleinwoord druppel, zoals eik het verkleinwoord eikel heeft. In de droplul zijn de druppel en de eikel verenigd, want niet zelden is een droplul ook een eikel. Gaan we door met de hondenlul. Die is vooral bekend van het voetbalspel in de vorm van hi ha hondenlul De laatste week is deze lul vanwege het begrip matchfixing... opeens in een heel ander daglicht komen te staan. Zo gauw je een lul combineert met het begrip fixing... gaan de gedachten al snel uit naar een happy ending... die scheidsrechters mogelijk in het vooruitzicht is gesteld... als ze wedstrijden zus of zo zouden beïnvloeden. Matchfixing schijnt vooral door Chinezen gecoördineerd te worden... en bijzonder door mensen uit Peking... De feitelijke hond van de hondenlul is naar alle waarschijnlijkheid dan ook een Pikineesje. Waarmee dan direct ook duidelijk zou worden waarom het altijd hi-ha hondenlul is geweest. En bijvoorbeeld nooit pie pa, pa of biba-berenlul. Hi-ha van hi-ha hondenlul is simpelweg een verbastering van China. Hi-ha China. Zijn we toe aan die Janlul? Dat is een volksetymologische vorm van lamlul. Een lamlul is een lul die niet meer werkt, ook wel een lul out of competition genoemd. Bijvoorbeeld Rijkman Groening, de vroegere topman van ABN Amro. Bij het benoemen van de lamlul verstonden in de loop van de tijd steeds meer mensen jan in plaats van lam. En de taalgebruiker neigt dan altijd naar het meest bekende woord waardoor een lamlul vaak een janlul is geworden. Komen bij de lul die er in het kader van de boerenbraadwul van Jellebrand Kosjes het meest toe doet. Dat is de oetlul. Het is niet zo dat de oetlul iets te maken heeft met oeteldonk... en evenmin is er een link met puddingdokter Oetker... die we tegenwoordig trouwens Utker moeten noemen. Nee, de oetlul is eigenlijk de poetlul. Dus met een p voor poetlul. Een van de betekenissen van poet is buitgemaakt geld... en dat is precies wat ook de bankiersbonus is. Buitgemaakt geld, de poet. Het was daarom beter en juister geweest... dat Jelle Brand Kosjes niet van een boerenbraatlol had gesproken... maar van een poetlul. Met het woord poedlul was natuurlijk ook nog wel een mooi carnavalslied te maken geweest. Maar helaas, daar is het nu te laat voor. Maar we schuiven het idee gewoon door naar volgend jaar. Want dan wordt er ongetwijfeld opnieuw een onverdiende bonus uitgekeerd aan een of andere poedlul. Dan komen we tot slot aan de quizvraag van vandaag. Die luidt. Hoe trekt een oud-bankier zijn poedlul af? Ik herhaal. Hoe trekt een oud-bankier zijn poedlul af? Het antwoord is met een gouden handdruk. Oh, Power of goals, en je kon luisteren naar de samenwerking tussen Tim Weisberg, de flautist, en Dan Vogelberg, de man die als uh, zangentoren was. En wat had je daarvoor? Daarvoor had je uh, het uh, geluid uit Speakers met koppel van afgelopen week. Je kon sowieso luisteren naar uh, de columns van. Wim Daniels, die heb je misschien vanavond nog op de televisie kunnen zien... want hij was uh, tafelgast bij Pauw en Witteman. Dan had je de column van Martijn Koning, daar begonnen we mee. En je had ook nog het optreden van Vonder en Bloem... de twee dames die daar te gast was, waren. En zij zongen The Brilliance of You. Zo dadelijk het uh, laatste nieuws hier bij uh, Radio 1. Maar ik laat je eerst uh, luisteren naar nieuw talent dat afkomstig is uit uh, Vlaanderen. De naam van de zangeres... Trixie Whitley heeft net een uh, debuutalbum afgeleverd onder de titel Fourth Corner. En ik laat je luisteren naar een van de stukken ervan. A Thousand Thieves, Trixie Whitley.